Twee uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De oppositie in Jemen heeft een voorstel van president Saleh afgewezen om mee te doen aan een regering van nationale eenheid. De regering wil met zo'n regering de betogers tegemoetkomen. Maar de oppositie wil solidair zijn met de demonstranten. Die protesteren al weken tegen het huidige regime. Ook vandaag zijn weer tienduizenden mensen de straat op gegaan. Ze eisen het vertrek van president Saleh. Het Rotterdamse havenbedrijf heeft 15 medewerkers en hun gezinnen weggehaald uit de havenstad Sohar in Oman. Het zijn voornamelijk Nederlanders. Ze zijn naar een rustige plek in het land gebracht, zegt directeur Smits van het havenbedrijf. Onze medewerkers zijn vanuit Sohar nu uh, overgeplaatst naar Muscat, daar is het rustig. En we houden natuurlijk van uur tot uur de ontwikkelingen in de gaten. En mocht het nodig zijn, dan zullen we onze medewerkers, het gaat om 15 medewerkers, maar ook met hun gezinnen, als het nodig is natuurlijk zo spoedig mogelijk, terughalen. Maar daar ziet het voorlopig niet naar uit. Het is al dagen onrustig in Zohar. Honderden betogers eisen politieke hervormingen. Vanmorgen blokkeren de demonstranten de toegang tot de haven. Dit weekend kwamen twee mensen om het leven. De haven in Zohar is voor 50% eigendom van het Rotterdamse havenbedrijf. Koningin Beatrix brengt volgende week een staatsbezoek aan Oman. Ze zou ook op bezoek gaan in Sohar. Vooralsnog gaat dat gewoon door. De verdreven Egyptische president Mubarak en zijn familie... hebben een reisverbod gekregen. De openbaar aanklager heeft dat opgelegd. Ook zijn het de tegoeden van de familie in Egypte bevroren. Eerder kregen oud-ministers van het regime al een reisverbod. Mubarak verblijft sinds zijn aftreden op 11 februari... in zijn villa in de badplaats Sharm el sheikh in Baghdad is een Britse beveiligingsbeamte veroordeeld tot levenslang voor de moord op twee collega's. Hij kreeg zijn straf voor het doodschieten van een Brit en een Australiër in 2009. De drie hadden te veel gedronken en kregen ruzie. Volgens een advocaat heeft de beveiliger geluk gehad omdat hij ook de doodstraf had kunnen krijgen. Het is de eerste keer sinds de invasie in Irak in 2003 dat een westerling is veroordeeld door een Iraakse rechtbank.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit Is De Dag, de dagelijkse talkshow van de EO op Radio 1. Goedemorgen, alles goed? Wat gaan wij Martijn doen op 2 maart in Nederland? Waar gaan we stemmen? Waar gaan we stemmen? Precies, waar gaan we stemmen. Deze keer niet meneer Buma. Ach wat jammer, nou de volgende keer wel hè. De ChristenUnie verzet zich niet tegen bezuinigen, maar als je bezuinigt, dan moet je dat wel op een verantwoorde manier doen. Ik wil absoluut geen CDA stemmen. Ik ga wel CDA, ja. Niet PSP hoor. Het is dus nog twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen... en daarom zijn ook de landelijke kopstukken druk bezig met de campagne. En bij ons aan tafel minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Goedemiddag, meneer de Jager. Goedemiddag. Ook druk op campagne? Ja, zeker. De afgelopen uh, anderhalve week zeker. Ik moet dat natuurlijk combineren met mijn ministerschap... dus dat uh, maakt het wat uh, lastiger soms, maar ik doe zeker mee. Ja, en wat klopt dan nou al van het verhaal dat Maxime Verhagen niks doet in de campagne... zoals uh, PVV-leider Wilders hem verwijt? Nou, dan misschien net niet toevallig in die plaatsen... waar de heer Wilders op dat moment uh, was. Maar zeker wel in de rest van Nederland. Want ik heb, uh, net zoals andere CDA-bewindslieden... maar ook Maxime Verhagen, is door het hele land geweest afgelopen weken. En heeft ook volop campagne gevoerd. Ten zuiden van de rivieren trekt carnaval vanaf komende zondag weer over het land. Rob van der Laar beschrijft in zijn boek Carnaval de Brabantse carnavalshistorie... en komt ons vertellen dat wij in het noorden moeten missen. Goedemiddag, goedemiddag meneer van der Laar. Goedemiddag. Minister Verhaglied laat een onderzoek uitvoeren naar de economische waarde van carnaval. Is, kunnen we dat heel serieus nemen? Uh, nou, er zit natuurlijk een economische waarde aan, een sociaal-economische waarde. Er wordt veel uh, bier verkocht. Nou ja, dat niet alleen. Maar ook de impact van de, de daarna. Hè? Kijk, als je zo'n stad kunt promoten op die manier... dan moet ik zeggen dat je dat met keine van die best moet doen. Maar zo'n stad komt natuurlijk toch wel in het nieuws. Met alle gevolgen van dien. De storm aan revoluties woedt door de... Door in de Arabische landen. Dit weekend voegde ook Oman zich in het rijtje. En ondertussen blijft de situatie in Libië zeer onrustig en komt de VN-veiligheidsraad met sancties. We nemen de stand van zaken door in de Wereldweek met Jan van Bentum, buitenlandsjournalist van het Nederlands Dagpad. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. De Veiligheidsraad van de VN heeft Libië sancties opgelegd. Mm -hmm. Een wapenembargo, een oproep om te goeden van Gaddafi te bevriezen. Gaan die maatregelen ver genoeg wat jou betreft? Nou, er zit ook nog wat ruimte in, die, die resolutie van de Veiligheidsraad. Er ligt ruimte bijvoorbeeld om. Uh, humanitaire hulp te bieden en uh, naar mogelijkheden daarvoor te zoeken. En Frankrijk heeft al uh, die ruimte gegrepen. En uh, vanmorgen heeft Franse uh, premier Villon gezegd... wij gaan vliegen op Libië, op Benghazi... met twee vliegtuigen vol medische hulpgoederen, artsen, verpleegkundigen. En het is een begin, zegt hij, van een massieve humanitaire operatie. Dichter bij de dag is vandaag Daniel D. Zijn bijdrage hoort u even voor drie uur. Heeft u een reactie? Mail ons, via on mail ons dan via onze site. Dit is de dag.nu. U kunt ook uh, op Twitter terecht en dan kunt u het beste de hashtag DIDD gebruiken. Eind vorige week werd in Kenia het zendelingen-echtpaar Ebel en Laura Kremer overvallen. Ebel werd bij de overval doodgeschoten... en zijn vrouw Laura werd slachtoffer van ernstig lichamelijk geweld. Het echtpaar hoort bij de baptistengemeente in Groningen. wordt woordvoerder namens de familie en de gemeente is Jan Hooikammer. Goedemiddag, meneer Hooikammer. Ja, Goedemiddag. Gistermiddag is er een, een kerkdienst geweest in, in de gemeente... om uh, ja, ook stil te staan bij wat er gebeurd is. Hoe, hoe, hoe verliep die dienst? Ja, het is... Uh... En dan hebben we de dienst natuurlijk sowieso aangepast aan de, aan de gebeurtenis van, uh, van vorige week. Uh, en we hebben met name ook bij de liederen als ook aan, aan, het, aan, het, aan het begin er gewoon extra bestilgestaan stilgestaan van wat is er nou gebeurd. Ook hoe, hoe diep ons dat ook als, als gemeente raakt. Dat zo een van je eigen leden gewoon uit je omgeving wordt, wordt, wordt, wordt gewoon ruw wordt Ja, ik kan me voorstellen dat het een enorme impact heeft op de, op de gemeente hier in Nederland. Wat, wat, wat, wat, hoe reageren mensen? Ja, dat is, dat is, dat is heel, heel, heel gevarieerd. Maar de, de, de, de grote lijn wat je ziet is, is allereerst uh, verslagenheid. Uh, uh, dit kan niet, uh, een, stuk, een stuk ongeloof. Uh, en, en, en, maar ook pijn en verdriet van, wacht eens even, dit is een, dit is een, een, een, een broer van ons uit de gemeente, dit doet ons pijn. Ja. Ja. Nou, Als we spraken van een roofoverval, waren het criminelen die gewoon uit waren op, op, op geld en goederen? Ja, voor, voor zover ons, uh, ons nu bekend is, uh, was het uh, echt een uh, rover, overval uh, gericht op, uh, ja, op uh, middelen. Ja, en het ging niet vanwege, het feit, vanwege hun werk of vanwege het feit dat ze christenen zijn, dat, dat ze overvallen werden. Uh, nee, dat is ons zeker niet bekend. Nee. Ze woonden al twee jaar in Kenia. Wat voor, wat voor werk deden ze daar? Nou, het was, uh, een, een, ze waren de sendeling van onze gemeente. En het was hun verlangen om, uh, om recht te doen aan, aan weeskinderen. En uh, ze, waren dus, ze hadden een samenwerking met jeugd uh, met een opdracht daar. Uh, en ze bouwden samen aan een, uh, aan een dorp. Uh, een soort kinderdorp waar uh, meerdere huizen gebouwd zouden worden. Acht huizen waar acht gezinnen in zouden komen. En per gezin waar twaalf kinderen, twaalf wezen zouden kunnen worden opgevangen. Ja. En waren zij zich bewust van het feit dat het misschien gevaarlijk was om daar te werken? Uh, nou, kijk, wat, wat, je, wat je weet als, uh, als zendering als je naar het, uh, naar het buitenland gaat... en, en, en wat, voor, wat voor land ook, maar dan zeker ook in, in Afrika... dan weet je dat je met, uh, met andere uh, risico's leeft dan, uh, dan in Nederland... Uh, maar het waren, uh, het waren geen risico's waarbij, waarbij een van hen, of wij ook, maar het geringste vermoeden hebben gehad dat dit zou kunnen plaatsvinden. Ja, want dit, dit, dit incident staat niet op zich. Twee jaar geleden hadden we een groep jonge meisjes op stage in Kenia, die werden belaagd en misbruikt. Vijf jaar geleden een gezin in Malawi, een Nederlands gezin, wat werd overvallen. Dat, dat, dat roept wel vragen op over of uh, mensen die uitgaan naar dat soort landen zich bewust genoeg zijn van de risico's die ze lopen. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, nee, ik ben het, ik ben het volledig uh, met u eens dat dit uh, dat zeker, dat merken wij ook dat je nu jezelf toch weer afvraagt van, maar wat zijn de risico's uh, en, en dat je ook met, met, met de zendelingen, uh, maar ook de bestellingen, mensen die op dit moment op het punt staan om, om, want we hebben zelf ook een paar echtparen die op dit moment overwegen een zending in te gaan, mm -hmm. dat we ook dit soort risico's gewoon bespreekbaar maken, maar dan ook de keuze bij hen zelf laten van. Willen zij dat aangaan? Is, is, is hun roeping zo sterk dat ze zeggen: Nou, weet je, het onrecht wat aangedaan wordt daar waar, wij willen bouwen daar waar God ons roept. Wij gaan desondanks dat we weten dat, uh, ja, dat er risico's zijn. Ja, maar u weegt ze nu dus misschien meer af dan in het verleden, die risico's? Uh, nou, wij, wij, wij hebben altijd mensen daarop gewezen. Het is een beetje, bij iedereen die de zending in gaat, heb je gewoon echt toch meerdere uh, gesprekken over financiële ondersteuning, maar ook dit, dit, deze onderdelen. Uh, alleen door deze, door, door, door deze gebeurtenis ja, sta je er veel meer bij stil en ben je ook veel meer bewust dat er ook werkelijkheid zou kunnen zijn. U zegt net, uh, veel mensen die voelen dat ze door God geroepen zijn om dit te doen. Roept zo'n incident dan niet nog meer vragen op in de gemeente? Of, of zien jullie het gewoon als een brute roofoverval, uh, Nou, ik zou bijna zeggen, waar God buiten staat? Um. Het feit van, uh, van, uh, van roeping blijft van ons sowieso staan. On, ondanks wat er in feite, uh, zeg maar ook nu heeft plaatsgevonden uh, met, met, met dit zennispaar, uh, van ons. Uh, en, en alleen het zetten mensen wel weer, uh, weer extra scherp. Uh, van ja, word ik geroepen? Als ik geroepen word, uh, uh, nou betekent dat gewoon dat ik gewoon risico's loop. Maar... En zoals, maar zo loopt ook iemand risico in, in, in, in ons eigen uh, thuisland. Maar mensen zullen er extra bij bewust uh, stilstaan. Uh, en er nog dieper over nadenken. Ja, heb ik een echt roeping of het gewoon iets anders dat mij drijft? Goed. Hartelijk dank Jan Hooykamer. En heel veel sterkte bij, uh, bij het verwerken van deze gebeurtenis uh, ja. bij u in de gemeente. Dank u wel. Jan Kees de Jager, minister van Financiën. Nou, het terugverhaal verhaal daar in uh, Kenia. Ja. Zullen we het maar over geld hebben? Prima. Dat is uw vak, hè? Dat is mijn vak, dat klopt. Heeft u nog in de schatkist gekeken vanmorgen? Ja, er zit nog steeds een tekort in. <lacht> <lacht> ja. Niks dus? Nee, inderdaad. Dus uh, we doen er alles aan om dat tekort te verkleinen. Maar dat, dat duurt nog vijf jaar. In, die, in de komende vijf jaar verkleinen we het tekort. Maar, uh, en dan is de begroting ongeveer in evenwicht. Maar dat zegt dus ook iets over waar we begonnen, hè, vorig ja. jaar. Ja. Maar ik, ik kan me van meneer Salma herinneren... Die, die als de journalist op zijn kamer waren en de liet ze er altijd in kijken. Doet u dat ook wel eens? Want er staat zo'n kist toch? Ja, er staat inderdaad zo echt zo'n grote schatkist. Zo'n oude schatkist, die vroeger uh, door de voorganger van de Belastingdienst, zou je kunnen zeggen, gebruikt werd om geld in het land op te halen. Uh, die is heel moeilijk open te krijgen. Oh, maar oh. Ze geloven me altijd op, hun, op mijn woord als ik zeg. Het schat hier helemaal leeg. Oké, okay, maar misschien moeten we dan een keer aandringen... over de er echt in mogen kijken. Je weet het niet zeker ja, je dan. je weet het nooit. Um, ik vraag ernaar, nou, omdat het journaal gisteren een reportage uitstond... Uh, waarin werd gesteld dat de schatkisten van de provincies... hartstikke vol zitten. Daar gaan we eerst even naar luisteren. De Nederlandse provincies hebben veel te veel geld... voor de taken die ze moeten uitvoeren. En daardoor blijven miljarden euro's... bij de provinciale overheden hangen. De meeste mensen weten niet dat ze betalen. En als ze dat al weten, hebben ze geen idee. Hoeveel? Dit jaar krijgen de provincies al 300 miljoen euro minder van het Rijk. Maar of ze hun grote vermogens ook zullen moeten inleveren, dat wordt pas duidelijk na de verkiezingen. Ja, mij verraste dat bericht wel. Wist u dat, dat de provincies over geld hebben? Zeker, het is alleen wel heel uh, verschillend verdeeld. Hè. Er zijn provincies die uh, bijvoorbeeld energiebedrijven hebben verkocht... en heel ja, netjes op de, op de centjes hebben gepast... en daardoor dus overschotten hebben. Er zijn ook provincies die het veel moeilijker hebben. Dat maakt het natuurlijk altijd vanuit de overheid wat lastig om beleid te voeren. Maar wat we wel hebben afgesproken in het regeerakkoord... is dat de provincies net zo hard mee moeten bezuinigen als het Rijk doet. Als de centrale overheid van de totale 6 miljard euro bezuinigingen... is ook een belangrijk deel dus richting... Uh, die we op de overheid, hebben van de 18 miljard euro bezuinigen we, 6 miljard op de overheid zelf en op het apparaat, en ja. de ambtenaren En daarvan gaat dus ook een gelijk deel naar provincies en naar gemeenten. En hoeveel is dat dan? Hoeveel moeten de provincies uh, bezuinigen? Ja, nou, dat, dat, dat moeten we altijd berekenen. Dat is een beetje een ingewikkelde uh, berekening. Dat heet met een, in de volksmond de trap op, trap af. Hè. Dus dat we de trap <laughs> af gaan uh, samen met, uh, met elkaar. In uh, financiële termen heet dat het accré, met een heel mooi uh, Frans woord. Trap op, trap af doet me meer een carnaval, denken ja. wij. Nou. Ja, maar het is, ja, daarom noemen we het ook meestal zo, denk ik. Maar, maar het, is, uh, het betekent dat uh, datgene wat de overheid de komende jaren bezuinigt, de Rijksoverheid, dat moeten provincies ook mee bezuinigen. Dat, dat loopt voor de provincies in de honderden miljoen euro. Ja. Maar u zei net, als ik die, die kist open doe, nou ja, bij wijze van spreken, dan zie ik daar een, een gat in zitten, zo ongeveer. Kunt u het niet gewoon aan de, aan de provincies vragen van, geef eens dus wat van dat geld aan mij? Dat is toch ook gewoon geld van de overheid? Ja, maar um, dat lost het ook niet op. Hè. Veel uh, suggesties die ik als minister van Financiën... ook van, zoals u die nu doet... maar ook van mensen wel eens uh, via mijn Twitter-account bijvoorbeeld krijg... zijn altijd gericht op incidentele inkomsten. En het probleem, dat gat waar we het iedere keer over hebben... waar ik het meest bezorgd over ben... is de 18 miljard euro structureel uh, tekort. Dus en dat af, is jij hebt, heeft u niet zoveel aan dat nee, geld ik heb van niks. meer. Nee, ik heb aan eenmalig geld... heb ik niks om een structureel gat te dekken. Maar het gaat ook over provinciale opzenden. Ik zag in datzelfde... De journaal, dat, dat die echt uh, uh, fors zijn gestegen de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk wel structureel geld. Ja, en dat daar moeten de provincies... daar hebben we ook in het regeer, regeerakkoord afgesproken... dat we in zijn totaliteit kijken naar de lasten... en dat de lasten van burgers niet per saldo daardoor mogen stijgen. En daardoor moeten ook dus die opcenten maar dat geldt ook voor de een zaakbelasting voor de gemeente... Mm. die mogen dus niet uh, meer stijgen... dan wat eigenlijk gemiddeld genomen... dat je van mag verwachten. Want anders moeten we ingrijpen vanuit de Rijksoverheid. Ja. Er is niet nog een flinke pot met geld te halen daar... behalve dan de bezuinigingen die al ingeboekt zijn. Nee, we, we, inderdaad. Ja, we bezuinigen al fors, ook al provincies en gemeenten. Die lopen mee in de bezuinigingen. Dat is al een forse uh, opgave. En ik moet ook realistisch blijven... want ik wil dat alle bezuinigingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden... en dat we ons niet rijk rekenen. Dus meer dan dit zit er niet in. Uh, nee, maar u zegt dat ik vraag ook aan die provincies om te bezuinigen. Tegelijkertijd zijn er een aantal posten waar u op moet bezuinigen... waar geld welkom zou zijn. Dan bijvoorbeeld die provincies die die energiecentrales hebben verkocht... en die, die elektriciteitsbedrijven. Dat is toch eigenlijk raar dat dat geld bij die provincies is terechtgekomen. Dat zou dan toch veel prettiger zijn als u dat dan zou kunnen gebruiken... om een bepaalde bezuiniging niet door te voeren, bijvoorbeeld. Sociale werkplaatsen of zo. Ja, zoiets. Maar kijk, ten eerste blijft dus het verschil van dat gat... wat wij uh, waar we nu een dekking zoeken, dat is 2015 structureel. Dus dat helpt een tijdelijke uh, opbrengst... een tijdelijk even rijk rekenen vanuit bijvoorbeeld de verkoop... van een uh, provinciaal bedrijf. Dat helpt niet zo. Nee. En je probeert natuurlijk ook een beetje goed bedrag uh, niet af te straffen. Hè? Dat sommige provincies hebben, uh, zijn wat kwistiger omgegaan uh, met de kas. Sommige provincies hebben wat netjes, uh, wat meer... Uh, ja, wat, wat, wat zijn we wat meer als een schatkistbewaarder, op de portemonnee gepast. Dus ik probeer uh, daar niet al te veel ja. van te vinden. Overigens is het een aangelegenheid van de minister van Binnenlandse Zaken... want die okay. gaat over de financiering ook. Ja. Ja. Ondertussen gaat het met, met, de, met de Rijksinkomsten redelijk goed. De, de belastinginkomsten vallen een beetje mee. Terwijl de benzineprijs wel omhoog gaat. De koopkracht neemt af door de inflatie. Als je dat een beetje optelt en aftrekt... kan er dan een moment komen waarop u zegt... deze optelsom die gaat bepaalde groepen uh, te hard raken. Ik ga repareren. Is dat denkbaar? Nou, dat, we hebben daar regels over afgesproken bij het tot van het regeerakkoord. En die regels die moeten ook ons beschermen tegen, ja, tegen opportunisme... Uh, of tegen het, uh, het uh, verjubelen al te, al te snel van eventuele meevallers. En uh, als lasten, de lasten voor burgers meer stijgen dan wat we in zijn totaliteit hebben afgesproken... dan kunnen we een stukje lastenverlichting toepassen. Okay. En hoeveel moeten ze dan stijgen, procentueel gezien? Nou, we hebben een lastenkader en dat proberen we eigenlijk gewoon precies op te zitten. Dat betekent dat als we daar overheen zouden gaan... moeten we wat lastenverlichting geven. Maar kunt u een bedrag noemen of een percentage? Of is dat ingewikkeld? Nou, dat, dat, dat gaat altijd per 0,1 miljard. Meestal per stukje. Maar dat, is, dat, dat zegt de mensen denk ik niet zoveel. We een kijken een naar geld. het totale lastenkade. Dat is meer dan 200 miljard euro bij elkaar. En als dat overschreden wordt... dan moeten we wat lastenverlichting geven. Okay. Maar als bijvoorbeeld producten duurder worden... zoals de benzineprijs... dan ja, daar geldt dat niet voor. Nou, dat geldt niet mee. Maar nee. het is wel heel hoog, hè, he, de benzineprijs inmiddels. Ja, wij hopen natuurlijk op een snelle uh, terugkeer van de rust in het Midden-Oosten. Ja. Zodat uh, de olievoorziening ook niet in gevaar zal komen. En dat kan dan weer een positieve invloed hebben op de prijs. Overigens is het zo dat bijvoorbeeld... Uh, veel mensen zeggen wel als met de accijns... dat levert je dan heel veel extra accijns op als minister van hmm. Financiën. Dat is niet zo, want accijns luidt in vast bedrag per liter. Dus ah, het gaat niet per percentage? Nee, nee het gaat nee. niet omhoog mee dus met de prijs. verdient er niet aan? Ik verdien er niet extra aan uh, met, de met de accijns. Nee, maar de BTW is dan alleen maar een verschuiving. Dus uh, datgene wat mensen dan wat meer in benzine uh, kopen... kunnen ze ergens minder kopen... en dan blijft dat ook voor de ja. BTW modo neutraal. Woensdag zijn de verkiezingen. Het gaat over de Eerste Kamer uiteindelijk ook, Eerst, uh, over de provincie. En de spannende vraag is, is er na de verkiezingen nog een meerderheid... in de Eerste Kamer voor dit kabinet? Ik zal me afvragen: heeft u met een schuin oog gekeken... welke maatregelen u zullen treffen als, als er geen meerderheid voor is? Welk deel van die 18 miljard die u wilt bezuinigen blijft overeind... Uh, als er geen meerderheid komt. Nou, ik hoop alles natuurlijk. Maar ik realiseer me dat het best wel lastig zou kunnen worden. Kijk, het gaat woensdag allereerst om de provinciale statenverkiezingen. Maar het is inderdaad ontegenzeggelijk zo... dat er ook een, ja, een indirecte doorwerking is op de landelijke politiek... via de Eerste Kamerverkiezingen door die provinciale staten. Ja, en als dan blijkt dat er geen meerderheid is... normaal gesproken in de Eerste Kamer is dat niet zo'n probleem. Maar uh, de oppositiepartijen, met name de, de linkse oppositie... hebben aangegeven, en dat is heel ongebruikelijk... dat ze eigenlijk gewoon wetten gaan tegenstemmen. Ja. Uh, Om, ja, omdat ze tegen dan. zijn. Ja. Ja, maar mijn vraag dan. is, heeft u scherp welke wetten daar onder vallen... en of dat u treft? Nou, uh, dan betekent het dus dat bezuinigingen... ja, dat die best wel lastig kunnen worden. Maar uh, ik blijf ervan uitgaan... dat de Eerste Kamer een verstandige kamer is... die eigenlijk toch meer de reflectie uh, zoekt... en wetgevingskwaliteit. Ja. Maar als het zo is dat als er straks een minderheid is... in de Eerste Kamer van deze coalitie... en... Ook de linkse oppositie gaat dat gebruiken om iedereen, alles maar af te stemmen. Ja, dan komen we echt in de problemen. En dat, dat hoop ik dus echt dat dat niet gebeurt. Allereerst hoop ik natuurlijk op voldoende parlementaire steun in de Eerste Kamer. En ook als dat niet, als die uitblijft... dan hoop ik dat de Eerste Kamer verstandig genoeg is... om te zien dat de overheidsfinanciën op orde gebracht moeten worden. En dat ondanks de politieke meningsverschillen... dat, ja, dat we linksom of rechtsom... kunnen we de kosten van deze crisis die ja. er is geweest... niet naar de toekomst door blijven schuiven. Nee. Ik, ik zei trouwens net 18 miljard bezuinigen. Afgelopen dagen verscheen een artikel van hoogleraar Economie Bas Jacobs. Die zegt het is helemaal geen 18 miljard. Die zegt het is 9 miljard. Ik wil niet met u die hele rekensom namaken. Maar klopt er iets van? Nou, nee, niet helemaal. Kijk, maar het is... wel een beetje dan? Kijk, je, ten eerste rekent hij dan die 3 miljard euro... die ik als demissionair minister uh, heb uh, gegeven. In het vorige kabinet in het vorige nog? In vorige kabinet ja. niet mee. Maar dat, dat, dat weet ik meer dan wie dan ook... dat ik die ook <laughs> ja. heb onderhandeld aan de andere kant van de tafel. Ja, precies. Dus dan maken we er 12 miljard van. Maar dat is nog altijd geen 18 en, miljard. Nee, en de rest is dan wat uh, uh, in, de, in de Haagse uh, uh, realiteit... zijn sommige bezuinigingen, zijn ook lastenverzwaringen. Dus gewoon belastingverhoging eigenlijk. Nee, nee, niet. Ja, precies. Nee, het zijn geen belastingverhogingen. Daar is het grote verschil. Bijvoorbeeld, een bezuiniging of een korting op de. of het niet doorlaten groeien van de zorgtoeslag. Um, dat komt dan al in de boeken te staan als een lastenverhoging. Dat is ja, geen ja. belastingverhoging, ja. maar hij rekent dat dan als een lastenverhoging. Maar feitelijk bezuinigt u met 12 miljard? Nee, ik, wij noemen het in de volksmond ook een korting op dat soort toeslagen. noem je gewoon bezuinigingen. Maar een deel daarvan telt in de boekhouding, de Haagse boekhouding, niet als een. Uh, of, of telt ook als een lastenverzwaring. Overigens zijn dat dus, is dat iets anders als belastingverhogingen. Want daar doet dit kabinet nee. heel weinig mee. Dat twee dagen voor de verkiezingen... wilt u dat toch wel even duidelijk maken, geloof ik? Ja. Meerdere ja. Jaren. Maar maakt het voor de burgers iets uit... of het nou een bezuiniging is of nee. een lasten... Nee, ja, dat is, het is een beetje... of je bij wijze van spreken door de hond of de kat gebeten wordt. Dus je moet dat ook... Het is een beetje simmatiek. Het is een interessante discussie in de Haagse vierkante kilometer. Voor burgers maakt het echt helemaal niks uit... of je iets een bezuiniging of een lastenverzwaring... Maar feitelijk uh, is het zo dat het 12 miljard... Uh, moet ik het goed zeggen, uh, vers, uh, niet verzwaring is, maar 12 miljard bezuiniging is. Nee, kijk, het grappige is dat het Centraal Planbureau... juist veel meer als bezuinigingen boekt... maar mijn eigen ministerie boekt van de 18 miljard euro op papier... 6 miljard euro lastenverzwaring. Oké, okay, dus 18 maar, met 6 wij, wij is 12. Zijn dus, wij, wij hebben dus een... Ja, maar... Dat betekent niet dat die 12 miljard euro die overblijft... dat het, dat slechtste bezuinigingen zijn. Want een groot deel van die lastenverzwaringen... zijn dus ook bezuinigingen. Dus je kunt zeggen, het, meeste, het overgrote deel van die 18 miljard... zijn echt bezuinigingen. En het deel telt tevens als lastenverzwaring. Maar het is een beetje een definitiekwestie... Okay. Ja, en hoeveel daarvan kan nou niet doorgaan als u niet die meerderheid haalt in de Eerste Kamer? Ja, ik kan daar geen. Ik, ik, alles moet doorgaan. Dus ja, ik, ik, nee, dat, dat heeft u duidelijk ja, gemaakt. Maar, ja. maar, maar welk bedrag. Waar, voor wat voor een bedrag moet u vrezen als u die meerderheid niet hebt. Nou, heeft? Ja, ik vrees wel voor problemen dan. Maar uh, ik, kan geen, ik ga geen bedrag eraan hangen. Want ik hoop nog steeds. Ook ja. zelfs als deze coalitie een minderheid heeft, dat het doorgaat. Want het is belangrijk dat we in vijf jaar tijd de begroting op evenwicht uh, brengen. We hebben afgelopen jaar 100 miljoen euro per dag meer uitgegeven ja. dan er binnenkwam. Dat moet echt stoppen. En binnen vijf jaar tijd, dat is helemaal niet zo snel. De begroting op evenwicht brengen, dat is toch het minste... wat je van een kabinet mag verwachten en ook van de Eerste Kamer. Hoe vindt u het trouwens om met de VVD samen te werken? Heel prettig. Maxime Verhager die laat geen mogelijkheid om te zeggen dat het veel leuker is... dan om met het bedrijf van arbeid samen te werken. Vindt u dat ook? Nou, het zijn uh, leuke uh, mensen, dat wel. Maar belangrijker, dat was bij de PvdA niet zo? Nou, dat, dat zeg ik niet. Maar belangrijker is voor mij de inhoud. En ja, als minister van Financiën uh, let je natuurlijk op de portemonnee. CDA is altijd van oudsher een partij die heel erg goed, ook op de lange termijn overheidsfinanciën let. En dan is het wel prettig om een wat, wat gelijkgestemde partij... ook uh, naast je uh, te vinden. Want is de discussie. VVD meer gelijkgestemd met het CDA dan Partij van Arbeid? Als het gaat om de overheidsfinanciën zeker. Dus voor u, voor een minister van Financiën... is het prettiger om met de VVD samen te werken? Ja, maar eigenlijk voor dus iedereen. Want ik ben dan nu op deze plek. Maar het gaat om de toekomst van Nederland. De schatkist is van ons allemaal. Dat tekort ook dus voor de toekomst van Nederland... Is, doet dit kabinet gewoon hele goede dingen. Ja. Wat vindt u trouwens van de PVV? Nou, tot nu toe hebben zij zich uh, aan de afspraken, heel goed aan de afspraken gehouden die er zijn gemaakt bij het, uh, het gedoogakkoord. Dus zij gedogen een deel van de maatregelen uh, die we in het regeerakkoord ja. hebben afgesproken. Met name alle bezuinigingen worden door de PVV gedoogd. En tot nu toe hebben ze zich daar ook uh, keurig aan gehouden. Nou, daar toets ik als minister van Financiën toets ik gewoon op, houden ze zich aan de afspraken rond, het, rond de bezuinigingen? Ze zijn toch ook leuke mensen eigenlijk. Nou, ze zitten, zoals u weet, niet uh, bij mij aan tafel in de treffenzaal. Dus uh, daar zitten alleen VVD en CDA-bewindslieden. Dus je, je, je treft elkaar veel minder, want ik zit ja. niet in de Tweede Kamer meer. Dus ik zit echt in de regering en het is een regering van VVD en CDA. Ik vraag het u omdat er in uw partij nog wel uh, verschillend over wordt gedacht. Uh, u noemde al meneer vragen. die is heel tevreden over de PVV. Ze komen in afspraken na, zegt hij net als u. Maar staatssecretaris Bleken bijvoorbeeld is heel kritisch. Laten we daar even naar luisteren. Ik moest niks van de PVV hebben en ik moet nog steeds niks van de PVV hebben. Dat ik in algemene zin mijn afkeer van de PVV uitsprak. Dat was niet juist, want daarvoor had ik gezegd dat de PVV als uh, onder, ondersteunende partij zich wel consequent en betrouwbaar opstelt. Ja, waarom zijn we dat dan? Uh, omdat, ik, omdat mij opviel dat zelfs in de campagne uh, de PVV is gekomen met hoofddoekjes in provinciehuizen. Waar hebben we het over? Het is echt een verstandshuwelijk, hè? Zou kunnen. Ja, bent u dat met hem eens? Nou, dat, dat de PVV zich consistent uh, heeft opgesteld... Nee, dat zijn de campagnes ook rare voorstellen doen. Oh, nou ja, over ja, dat, hoofddoekjes in provinciehuizen wij, laat, en zo. Laat ik daar geen uh, doekjes omheen winnen. Uh, wij verschillen als CDA, zeg ik dan even. Want u spreekt me even nu als CDA, aan. Ja, um, als CDA uh, hebben wij enorm grote verschillen politiek inhoudelijk met de PVV. En, en die zijn enorm. En dat is ook goed dat je uh, bijvoorbeeld over hoofddoekjes... maar ook over andere terreinen, want het gaat lang niet altijd over de hoofddoekjes... dat we hele grote politiek inhoudelijke verschillen hebben met de PVV. Maar bleken zei vorige week, ik heb me echt op zitten vergeten de afgelopen weken. Herkent u dat? Nou, dat, dat, dat? nou, als u dat aan mij vraagt dan ja, dat, dat doe zo ik. is, nee. Uh, ik, nogmaals, ik heb net aangegeven in de professionele samenwerking. Zoals ik die tot nu toe heb uh, ervaren, uh, gaat, die, uh, gaat die samenwerking die is gekozen goed. Um, maar, was... maar, maar snapt u zo'n bleken dan? Nou, ik, ik, u moet aan de heer Bleken vragen wat hij precies wel of niet heeft gezegd. Ja, dat heb ik gedaan vrijdag, dat weet ik dus precies. Maar ik wil nou, weten wat u vindt. Nou ja, ik, heb, ik was er niet bij. Want ik, ik hoor net twee verschillende uitspraken van hem. En ik, dat laat ik eventjes aan hem om dat met u te bespreken. Dat lijkt me wel zo netjes. U wint zich niet op over de PVV. Nou, soms ben ik het politiek inhoudelijk heel erg met ze oneens. Maar als minister van Financiën constateer ik ook... dat ze zich aan de afspraken houden die we uh, vorig jaar met ze hebben gemaakt. En dat is waar ik als minister van Financiën ze op afreken. Mm. Als CDA uh, ben ik het uh, op hele grote terreinen met ze oneens. Nee, wat zit u nou als minister van Financiën dan gewoon opgesloten in dat ministerie... naar de cijfers te kijken, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. En denkt u, nou ja, met die cijfers komt het wel goed samen met de PVV... U bent toch ook gewoon inderdaad CDA in het land in gaten. U hoort de omristen van uw partij in de samenleving. Dan vindt u toch wel iets meer van de PVV? Ja, ik zeg dat ik op heel veel terreinen het met z'n oneens ben. Maar u, u, het is voor, voor kennelijk ook voor media heel erg interessant... altijd over de PVV te discussiëren. Maar voor mij is de toekomst van Nederland <lacht> okay. veel belangrijker. En voor die toekomst, daar ben ik... ik daar heb ik me nu voor ingezet. Ook als oud ondernemer zet ik me voor die toekomst van Nederland in. Nu op de plaats van minister van Financiën. En dat doe ik in een combinatie waarvan ik denk: van, ja, op deze manier kunnen we de overheidsfinanciën weer op orde hebben. We houden op over de PVV. Nog wel even over het CDA. Uh, meneer Brinkman, uw lijsttrekker voor de Eerste Kamer, die zei uh, dit weekend of vandaag, ik weet niet meer, in de krant: van, ja, als wij te klein worden, dan leidt dat toch ook tot spanning in het kabinet. Hij herinnerde zich aan dat uit zijn eigen verleden. Hij zegt: die verschillen tussen CDA en VVD in omvang moeten ook niet te groot worden. Hoe bezorgd bent u daarover? Wordt het instabiel? als het CDA onder de tien zetels zakt, bijvoorbeeld? Nou, instabiel zou ik niet willen zeggen. Maar er zit wel een, inderdaad een punt, een goed punt in wat de wat heer Brinkman natuurlijk zegt. Hij heeft zelf die ervaring ook gehad. En um, het is wel grappig, in mijn eigen omgeving hoor ik soms ook van VVD'ers... Die, uh, die ik gewoon uh, vriendschappelijk ken, die zeggen... nou ja, deze keer stem ik op het CDA, want het CDA mag niet de te grote klap uh, krijgen. Dus er dus is bij mensen wel een besef. Dan eerst natuurlijk dat dit kabinet, dat dat gewoon nu verder moet. Dat we goede maatregelen aan het nemen zijn en we willen niet nu straks weer al, al, al binnen een jaar of binnen een half jaar... naar de komen in de problemen komen... omdat de Eerste Kamer alles kan tegenhouden. Ja, dan snap ik, maar stel dat er wel een meerderheid is... maar het CDA wordt heel klein. Wat gebeurt er dan? Ja, dan kun je inderdaad een situatie krijgen... die, uh, uh, die toch in ieder geval in, tot discussie weer leidt. Uh, ook binnen het CDA. Dus ik vind het uh, goed als het CDA straks... Um, ja, toch een zo goed mogelijk resultaat neerzet. Hoe moeilijk dat ook zal worden na de verkiezingen van vorig jaar al. Hè, want deze verkiezingen komen heel snel. Maar ik hoop inderdaad op een goed resultaat. En wat, voor het is een goed, wat is een goed resultaat? U heeft nu 21 zetels in de Eerste Kamer? Ja, het... Uh, het we, we, we, we, ik hoop in ieder geval dat dat niet minder zal zijn dan de Tweede Kamerverkiezingen van, uh, van, uh, van juni. Dat Daar het in ieder geval ga... niet verder uh, naar beneden gaat. En want de dan peilingen... zou je op 10 uitkomen in de eerste kamer, ja, als je dat doorvertaalt. Ja, en de peilingen die, die, die, die suggereren nu toch dat dat, uh, dat, dat, dat dat nog wel eens ietsje negatiever zou kunnen en zijn. En dan, zegt u, komt het kabinet intern in de problemen. Want er worden de verschillen met de VVD te groot? Nee, dat, dat zeg ik niet. Dat vind ik te ver gaan. Maar ik zeg wel dat het gewoon voor een. Uh, dat ik in ieder geval uh, graag als minister van Financiën samen met het hele kabinet verder wil en dat ik daar ook gewoon een, een, ja, een goed resultaat ook op hoop in de verkiezingsuitslag zowel voor dit hele kabinet, dus VVD als CDA, als ook natuurlijk specifiek voor mijn eigen partij het CDA. Meneer de Jager, we nemen afscheid van u. U moet weer aan de slag met de cijfers en de lege schatkist. Veel succes bij het vullen daarvan en ja. hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u wel. En zometeen na het nieuws van half drie gaan we praten over carnaval en over revolutie in het Midden-Oosten. Om half vijf begint het Radio 1 Journaal. Tim Overdiek. Jullie hebben een vraag voor de luisteraars. En die vraag gaat over het wangedrag in het betaald voetbal. We hebben afgelopen weekend weer het nodig van gezien. Speler Douglas is door zijn club FC20 geschorst voor vijf wedstrijden. Uh, en de dreiging van de schorsing schrikt spelers kennelijk niet altijd af. Vandaag onze. Luisteraars, vraag oproep, op welke manier zou je meer respect op het veld bij voetballers kunnen afdwingen? Suggesties via Twitter, apenstaart, NOS Radio 1, of onder ons weblog op de website nos.nl. En die suggesties nemen we dan mee vanaf half vijf. Dankjewel Tim, we gaan naar het nieuws van half drie en wordt gelezen door Gert Kluk. Radio 1, het NOS Journaal. De laatste militairen die hebben bijgedragen aan de missie in Oeruzgan krijgen donderdag de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Het zijn 600 militairen die sinds augustus hebben meegewerkt aan de logistieke afwikkeling. Volgens het ministerie van Defensie was dat de grootste logistieke operatie uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Ook bijna 250 luchtmachtmilitairen krijgen de onderscheiding. Zij ondersteunen het afronden van de missie in Oeruzgan vanuit de lucht. PVV-leider Geert Wilders noemt het manifest van de linkse partijen tegen de kabinetsbezuinigingen list en bedrog. Hij zei dat bij RTL. Vanochtend presenteerden PvdA, SP GroenLinks, ChristenUnie en de vakcentrale FNV een manifest... waarin staat dat het niet aanvaardbaar is dat de rekening voor de crisis wordt neergelegd... bij de mensen met een arbeidsbeperking. Wilders spreekt tegen dat de bezuinigingen leiden tot ontslagen in de sociale werkvoorziening. En in Gelderland kan met TomTom Navigatieapparatuur informatie worden opgevraagd... over de duizenden veebedrijven in die provincie. Op het beeldschermpje kunnen gegevens worden afgelezen van stallen onderweg... De Partij voor de Dieren, die initiatiefnemer is, vindt de applicatie nuttig... omdat mensen volgens haar steeds minder weten van veehouderij en platteland. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Malden en Kuik... staat een file van 2 kilometer door een ongeluk. Radio 1, dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag. Nu minister De Jager is vertrokken, zijn hier nog de gast... carnavalkenner Rob van der Laar en buitenlandcommentator Jan van Benten. Heeft u vragen of opmerkingen voor Dit is de Dag? Uh, meld, meld ze die ons dan via dit is het dag nu. Uh, u kunt ook twitteren en gebruikt u dan de hashtag DIDD. Mayonetten, allemaal, maar... beeld, prins Michiel de eerste. En voordat u ze door elkaar had, de man in het groen... dat is de startzicht van vanavond... Als u het nog niet had begrepen, het is weer bijna carnaval. En dat is een van de carnavalskrakers van dit jaar. Mayonnaise van de Sustkes. Rob van der Laar, dat is niks hè, deze muziek. U houdt meer, veel meer van de echte carnavalsmuziek. Nou, dat het niks is, wil ik ook niet te zeggen. Mensen hebben het best gedaan om een leuk tekstje te maken. Maar het is niet wat wij, zeg maar, in het zuiden als carnavalskrakers zien. Nee, want wat is dan de muziek waar u wel... Ja, het is puur lokaal. Pure lokale, pure lokale muziek. muziek. En wat is dan uh, dit jaar uh, de hit? Ja, dat is overal verschillend. Dat is natuurlijk heel moeilijk Bij om u te u zeggen. Het café zijn, in de nou, ja, er zijn er zoveel... <laughs> Uh, oude kraken doen je natuurlijk altijd een goed bij ons steeds van, van Wim Kirsten. Uh, je hebt natuurlijk nieuwe kraken, ze komen er per jaar zo'n stuk of 30, 40 soms bij, hè, vanwege het Kwekwesten. Maar dat is overal in, in, in Limburg en in uh, Brabant. Ja. En daar zijn we vreselijk blij mee. U heeft een boek geschreven, Carnaval, met een groot ouderlijk erop? Het gaat over uh, Carnaval in Brabant. Nou, dan denk ik uh, bij Carnaval denk ik altijd aan verkleedpartij, optocht, bier en een prins. Heb ik het al goed samengevat. Nou, dan dan kijk je me al, enigszins meewaardig. Nee, nee, nee, dat valt wel mee. Nee, oh. U heeft al een heleboel te pakken, moet ik zeggen. Oké. Okay. Uh, maar het is, het is veel meer dan dat. Hè. Er wordt vaak gedacht: van nou is een driedaags feestje, een driedaags feestje. Zeker boven de grote rivieren, of boven de grote riolen, zeg ik wel eens. Daar wordt dan uh, meewaardig U <lacht> wilt de oorlog? <lacht> nou, er wordt als meewaardig tegenaan gekeken. Zo van nou uh, is een driedaags feestje van achter de dames aan zitten en alleen maar zuipen. Ja. Kijk, daar zijn we al jaren mee bezig, maar we komen maar niet van het imago af... Eh, om te voorkomen dat, dat mensen dat denken wanneer ze naar het zuiden toekomen. Wat is het dan? Nou, het, is, uh, het is een feest, het is het feest van het leven. Het is het feest van gemeenschapszin, het is het feest van broederschap. Het is meer dan alleen maar dat wat je over het algemeen zeg maar, eh, krijgt, krijgt opgeleipeld. Maar moet je gemeenschapszin, het, broederschap, het is gewoon gezellig in de kroeg, bedoelt u? En ook dat, en ook dat is helemaal geen enkel probleem om aan uh, broederschap te werken en gemeenschapszin. Oh. Het heet... Dat zouden ze in het midden... Het heeft uh, uh, historische wortels, die beschrijft u ook in uw boek. Je gaat heel ver, ja. ver terug in de geschiedenis tot, uh, vanaf de middeleeuwen zo ongeveer. Uh, ik denk ook nog altijd aan de vaste tijd waar aan het verbonden is. Een ja. groot feest voordat er 40 dagen vast wordt voordat het Pasen is. Is, is. Speelt dat nog een rol? Nee, nee, nee. Maar ja, dan moet je eigenlijk nog veel verder terug. Want het is eigenlijk van oorsprong een feest dat te maken heeft met de overgang van winter naar zomer. Het is eigenlijk een feest van het verjaren van de boze wintergeesten... waarvan men vroeger dacht dat men daar invloed op kon uitoefenen. En die zijn verworden in de, ja, rond de 11e eeuw. En dan heb je in 1091 de consilie van Benevento... en dan wordt de paasdatum vastgesteld met de vaste datum daarvoor als woensdag. En dan zie je dat die laatste heidense feesten zich gaan plaatsgevinden... voor die vastgestelde vaste. Geannexeerd door de kerk, zegt helemaal Pij altijd als hij hier is. Ja, nou ja, ik, dat durf ik niet zo te zeggen. Dus het, is, het, is, het is een toeval dat het op die manier daar terecht is gekomen. Ja. Het is niet doelbewust naar mijn idee, wat ik dan uit de geschiedenis ken... dat men zegt, van nou, nou gaan we eens dus even om zeep helpen... en we gaan die vaste tijd instellen en daarvoor kun je dan die feesten houden. Nee, die ja. feesten waren er al. En zo is het gecombineerd? En zo is het gecombineerd. Het zijn allemaal Heidense feesten, de parodie persiflage hoort daarin thuis... omdat het de laatste maand van het jaar is, februari, van oorsprong. Ja, en u schrijft ook in uw ja, boeken. van vond het grappig... Ja. dat doen wij, in, parodie persiflage doen wij nu ook met oud en nieuw. Dat is ja, je, de kunt, je kunt dat heel mooi. Nou, het komt eigenlijk uit van het Romeinse feest, het oudjaarsfeest. Hè. Februari was van oorsprong de laatste maand van het jaar. Gaan maar naar september, komt van september 7, en ga zo maar door. En dan kom je uiteindelijk uit dat januari de 1e, februari de twaalfde maand is. Dat verklaart ook om februari een wisselend aantal dagen heeft. Hè. Eind oh ja. van het jaar, je maakt dat is een balans op. helemaal niet. Op. Nee, daar kom je ergens achter. Ja. Ja. En februari is reiniging. En reiniging wil zeggen dat je nog één keer praat over mensen die naast het potje hebben gepiest, om het zo maar te zeggen. En je begint met een schone lijn aan het nieuwe jaar. Nou, dat kun je vergelijken met onze als. Ja. Ja, en dit, dit carnaval dat gaat dus vooraf aan de vaste. Speelt dat in de ontkerkelijke samenleving waarin we leven nog een rol? Of is dat zo langzamerhand ook... Ja, er is een onderzoek geweest. Een groot Brabants uh, onderzoek naar hoe beleefd men carnaval. En hoe beleefd men de vaste. Nou mensen die nog met een vaste trommeltje werken. Die zijn er uh, misschien nog 2% dat helemaal waar, niet dat meer. Dat was een trommeltje waarin mensen de dingen bewaarden. Die ze dan niet mochten eten tijdens nou, de vaste. Nou ik en... heb het zelf ook al gedaan. En de, de zondag is geen vaste dag. Uh, je verzamelt in zo'n week veel meer snoep. Dan wat je dan aangesproken kreeg. <lacht> en dat werd dan in één dag opgegeten. Dus je had krampen <lacht> van hier te gunter. De hele week buikpijn. <lacht> nee, nou ja daarna ook weer. En dan wist je dus wat de vaste was. Maar nee dat is Absoluut niet meer zo. Dat die vaste tijd, ik denk niet dat er nog iemand zich aan houdt. Ik denk uh, uit onderzoek is gebleken ongeveer 2 Maar wat die er dan mee doen, dat vraag ik me dan ook nog eens af. Wat ook opvalt in uw boek is dat er heel vaak uh, tegenstand geweest is tegen dat carnaval. De overheid of de kerk of ja. Nou ja, allerlei, uh, uh, met name autoriteiten, uh, wilden dat, vast, uh, dat, dat carnaval nog eens inperken. Nou, het heeft allemaal te maken met alle feesten die je vroeger had. Hè. De kermis ook, heeft ook heel veel tegenstand gehad. Hè. Alles wat maar feest in zich heeft kan leiden tot excessen. En uh, ja, dat zie je dus van begin af aan al. Als excessen er zijn, dan is dat voor zo'n gemeenschap heel uh, problematisch. Dus de overheid probeert daarin te grijpen. Later krijg je de hervorming... Ja. ons Calvinisme Ja, ik begrijp je dat de protestanten toch ook wel hun ja, marge hebben gestaan. Die hebben daar dat behoorlijk betreft. aan bijgedragen om het, uh, Sorry. Om in het noorden Sorry. kwijt te krijgen. Ja. <laughs> Tijd wil nu even zijn excuses. aanbieden. Wat, heeft nee, hij, maar... waar, wat, wat werd het dan gewoon verboden? Of wat werd er dan nou, op... we proberen het te verbieden. He, men, onder andere de hervormingen. De, de, de Luther zei van Luister, uh, vast is niet nodig. Dus de vaste ook niet. Calvin zei, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. Dus dan hoef je ook geen, uh, niet van die feesten te organiseren. Nee. En zo is het, zeg maar, boven de grote rivieren verdwenen. Want ook daar werd van de oorsprong de vastenavond gevierd. In Groningen, in Amsterdam, in Lewarden. Overal vind je aanwijzingen, de late middeleeuwen, dat er vastenavond gevierd ja, werd. Ja, we zijn nu toch nog altijd wel boven de rivieren een aantal plaatsen waar carnaval... Dat klopt, dat klopt. Met name in het Groningse, er zijn hier en daar wat plaatsen waar nog carnaval gevierd wordt. Ja. En we, nu hebben heb... de, we hebben de verschongen, Het ja, bent... komt zelf van boven de rivieren uit het oosten van het land. We houden het nu met de Oranjefeesten en dergelijke. Rond de zomervakantie. Ja, grote allegorische optochten en een grote feestent erbij ja. op sportvelden. Ja. Daar wordt flink, ook flink wat omgezet aan onze alcoholische dranken. Ja, en... Dan gaan we weer meteen het stigma erop douwen. En dat is daar van, wordt helemaal niet gedronken natuurlijk, maar Nee, natuurlijk. Dat wordt bij elk feest. Alleen het merkwaardige is. En dat heeft natuurlijk te maken met de ontwikkeling ook in de 19e eeuw. waarin die excessen ontstaan. Uh, dat, dat, dat carnaval, dat stigma heeft. Maar elk ander feest, elk ander lokaal feest... daar is drank mee gemoeid. Mm. En elk lokaal feest heeft ook mensen... Die zeg maar te veel daarvan gebruiken. Ja, dus het hoort niet, is niet typisch bij carnaval. Heb je ook verjaardag? verjaardagen. Ja. Even over dat tegenwerken. Dat Tegenwoordig me. heb je ook natuurlijk allerlei uh, nee. gemeentebesturen die zeggen: ja, uh, minder bier, minder alcohol in het bier, uh, plastic glazen, geen, geen gewone glazen. Is dat ook eigenlijk een soort tegenwerken van het carnaval? Nee, vind geen tegenwerken. Uh, ik ben zelf verantwoordelijk geweest, uh, ongeveer 16 jaar voor. Uh, het carnaval in, in uh, Oetelonk... als voorzitter van de organisatie. En ook Den daar we het gekeken. De he? bos, juist, ja, maar okay. dat weet toch iedereen langs de rand. Ja, nee, ja, ik zeg het maar ja. even. <laughs> uh, maar uh, daar hebben we ook altijd gekeken naar veiligheid. Waar wij aan werken is een kwaliteitsfeest. En bij een kwaliteitsfeest moet je ook kijken naar de veiligheid. Hm. Nou, en onder andere het gebruik van glas op straat is natuurlijk zo'n punt van veiligheid. Ja, ik weet dus dat... dat daar in Maastricht problemen zijn geweest... en dat men dat toch even tijdelijk nog even heeft teruggeschroefd. Maar in de bos wordt dat gebeurd. Of gebruikt dat, ja. uh, gebruiken mensen dat. Ja. En dat geldt voor Bergen of Zomer ook. Dus dat is geen tegenwerker, zegt ja. u. Denkt u nou dat wij ooit als Noordelingen... daar reken ik thuis en mij dan maar even toe... kunnen we grijpen wat dat is, dat carnaval? Of blijft dat toch altijd een kloof tussen ons gaan? <lacht> nou, dat, dat is weer, weer zo'n verhaal waarvan mensen zeggen... van, nou, mensen die uit het noorden komen, die kunnen het absoluut niet. Ik ken Bossenaren en ik ken mensen uit Maastricht... die het absoluut niet snappen en totaal ook niet meevieren. En ik ken Groningers en, en mensen uit, uit uh, Den Helden... die het geweldig mooi meevieren, die ieder jaar komen. Dus dat stigma, dat moet er ook maar eens vanaf. Maar dat het breed gevierd wordt, ja, ik denk dat dat een ontwikkeling... als dat al doorgaat, je weet het niet, want... De vastenavondviering heeft natuurlijk zijn pieken en dalen gekend. Hm. Maar wat betekent het voor u persoonlijk nou? Wat, wat, wat voor meerwaarde heeft het nou dat u carnaval viert elk jaar? Uh, nou, het, het, is, het is niet alleen het carnaval zelf. Het is ook het verhaal eromheen. Hè. Daarvoor en daarna, ik zeg wel eens, in, uh, zet ik een mosketten voor mijn twee seizoenen. Dat is carnaval en voor carnaval. <laughs> ja, uh, ja. Maar dat is een soort, ja, way of living zou je bijna kunnen zeggen. Je bent daar zo mee, hebt, je bent daar zo mee bezig. Maar we zitten er maar, echt al heel lang naar uit. Natuurlijk, natuurlijk. We beginnen, nou ja, gewoon je bent al het hele jaar bezig met het denken. Wat ga je volgend jaar doen? Ik wil niet zeggen dat je dat alleen doet. Is het belangrijker dan de zomervakantie? Uh, voor heel veel mensen wel, ja. En voor ja, u? Ja, ja. Uh, nou, dat durf ik zo direct niet te zeggen, want mijn vrouw luistert waarschijnlijk ook. <lacht> Ze dus is even de was doen. <lacht> dus, uh, nee, nee, nee. Maar ja, die, een, die, die revolutie die één keer per jaar dan plaatsvindt, we hebben net... Ook over, over, over het Midden-Oosten. Het is een fluwele revolutie die een paar dagen plaatsvindt. Een prins, een voorkomen vreemde vent die daar prins wordt of wat dan ook. Dat is iets wat, wat je aangrijpt. Wat, wat zeker je komt mensen tegen in, in, in de kroeg, op straat. waarmee je gewoon een gezellige babbel maakt. En dat is niet alleen maar grein en humor. Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar het is een sociaal feest. Dus je staat, ik vertel het wel eens zo, je staat aan de tapkast. En aan de ene kant staat er iemand die een vreselijk vervelend verhaal heeft... van wat hij thuis heeft meegemaakt, of wat er gebeurd is in zijn familie. Waarbij je staat te huilen bijna van het verhaal. En aan de andere kant staat iemand gruwelijk te lachen om de grap die hij uithaalt. Hm. Het heeft alles, alles te maken met leven, met emotie. En als de rest van het jaar is dat anders dan, blijkbaar. Helaas wel, ja. Dat betreft zou het zijn. altijd carnaval. Eigenlijk zou drie dagen de normale maatschappij, en twee 62 <lacht> <zes de> dagen, <lacht> ja. van moeten zijn. Althans wat de sfeer betreft. Ja, goed. Nou, uw boek heet Carnaval. En we zetten de gegevens erover op de website, geschreven door Rob van der Laar. Nou, ik wens u ook heel veel plezier, natuurlijk met de komende carnaval. Dank wel. En heel veel gemeenschapszin ook. <lacht> nou, dat vind ik een heel prettige afsluiting. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elspet Schutteke. Everybody, Everybody, Everybody gonna dance around Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on my place if you want to. thing Everybody's gonna feel alright Everybody's gonna dance around tonight Everybody's gonna jump and shout Everybody's gonna sing it out Everybody's gonna dance around tonight Well, you can come on to my place if you want to You can do anything you want to do Paul McCartney, dance tonight. Wie hadden ze gedacht? Wereldweek. Met Jan van Bentem, buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. Help ons, was de noodkreet van Libische diplomaten die hun werk hebben neergelegd. Jan jij heeft erop een stuk in het Nederlands Dagblad waarin je pleit voor ingrijpen in Libië. Hmm. Wat moeten we daar gaan doen? Wat jou betreft? Nou ja, je hebt natuurlijk wel allerlei gedachten bij ingrijpen. En uh, de, de, de gedachte van de toen-vise-ambassadeurs uh, van Libië bij de Verenigde Naties... was inderdaad erin gaan kennelijk, om uh, gewelddadig dan... Met militairen, aan de kant ja. Te ja, maar je zou onder andere kunnen gaan denken aan een no-fly-zone. Daar was vorige week nog weinig, uh, weinig handen voor op elkaar te krijgen. En wat betekent dat dan precies en dat... Een no-fly-zone er... is dat je uh, met... Militaire vliegtuigen patrouilleert bij een luchtruim van het land. Zoals we dat gedaan hebben boven voormalig Joegoslavië. Om ervoor te zorgen dat een bepaalde luchtmacht gewoon de lucht, niet vanuit de lucht de bevolking kan bombarderen of aanvallen. Nou, Libië, er waren allerlei geruchten, die deed dat wel. Er waren gevechtshelikopters die schoten met mitrailleurs op de straten. Ook om demonstranten te intimideren, maar kennelijk ook wel een aantal die, neer, die zijn geraakt. Eigenlijk zeg je dan tegen Libië, jullie mogen niet vliegen? Je mag niet vliegen. Nou, dat zou je nog kunnen combineren met eh, dat je tegen de Libische luchtmacht zegt... van als je eh, moet opstijgen met een bevel om burgers te bombarderen... kun je uitwijken naar pak en beet Malta. Daar kun je je toestel aan de grond zetten. Daar blijft bezit van Libië eh, totdat er een, een goede regering komt. We zullen je niet arresteren. En we zetten een bepaald radiokanaal open waarmee je contact met ons kunt opnemen... Dat, je, dat we je niet zien als een vijand en zouden neerhalen. Dat zijn dus wat van die operaties. Je zag dat... En meteen rond de bijeenkomst van VN Veiligheidsraad... Drie Europese landen eigenlijk al, al verder zijn gegaan in de uitleg. De VN-veiligheidsraad heeft sancties opgelegd, economische sancties... de tegoeden van Gaddafi en zijn kliek bevroren. Waarvan Erdogan van Turkije zegt, dat moet je niet doen, want dan tref je de bevolking. Ja, goed. Brede economische sancties. Dat bijvoorbeeld dat je de hele olie-export zou, zou stilleggen... zodat het land ook totaal geen inkomsten ja. meer heeft. Maar economische sancties die gericht zijn op de leden van de regering... dus de personen, daar is Erdogan ook wel voor. Ja. Maar, je, maar moet heel uitkijken, specifiek je moet gaan kijken dat je niet de bevolking treft in zijn algemeen maar dat je vooral de, de leiders treft. Ja. Hey, en wij maar, moeten we stoppen bij uh, Temmoil te tanken, want dat is van Gaddafi, geloof ik? Ja, dat, dat is van Gaddafi. Uh, je zou... Kijk, of dat nu nog enigszins uitmaakt. Er gaat toch je geld direct mee die kant op. Niet meer, dat is uh, allemaal bevroren. In, in principe, ook de Europese Unie heeft dat uh, vanmorgen... Of, of net begin van de middag besloten om uh, ook... Uh, Libië met sancties te treffen. Dus um, wat dat exact gaat inhouden van als jij daar gaat afrekenen bij Tama uit het tankstation, uh, dat weet ik niet, nee. niet zo precies. Maar... Gaddafi gelooft er zelf nog steeds in. Laten we even naar hem ja. luisteren. Ja. Assalamu alaikum. Alkohol alaikum. Excellente. gaddafi Show me a single attack, show me a single bomb. The Libyan air force destroyed just the ammunition sites. Everything is calm. Everything is peaceful. En dat zei ook Gaddafi. Die liet via de Servische televisie weten dat het volk nog steeds achter hem staat. Ja. Nou, Hoe goed we daarmee? Nou, hij gaat kennelijk een paar blokjes om in Tripoli. En als je dan in het centrum van Tripoli een paar blokjes omgaat... dan kom je inderdaad weinig oppositie tegen. Omdat daar alle veiligheidsroepen nog wel de, de, de, de situatie in handen hebben. Maar verder staat het halve land in oh, beeld. Nou ja, goed. En, en dat en, weet en in, het, inmiddels iedereen. Dus hij ja, ook ongetwijfeld. Het, het lijkt een beetje op die minister van Informatie van Irak. He, die ja, ja. zei van, uh, wij verslaan de Amerikanen bij bosjes... terwijl ze ongeveer de tanks achter in beeld de stad binnenreden. Ja, precies. Dat schiet niet op. Even een paar andere landen. Oman. Is het ook onrustig? De koningin zou ja. daar naartoe niet van Wilders, lees ik net. Nee. Bezoek Oman is niet verstandig, heeft nee. hij gezegd bij RTL. Nou, als je daar naartoe gaat... Uh, kijk, de, de, de, de, de sultan van Oman staat wel bekend als een redelijk gematigd iemand... die heel veel vooruitgang heeft gebracht. Maar hij heeft zelf al gezegd in een vrij recent interview... van ja, de jongeren willen meer, die willen hervormingen. En hij um, hij zelf 60 of 70 jaar, moet ik even snel uh, nagaan. Maar in ieder geval uh, enigszins op leeftijd. Of zoals heel veel van de Arabische macht hebben ze. Een politicus van beneden de 40, dat is een jonkie. Ja. Dat komt bijna niet voor. Um, dat... Uh, dat bewind krijgt het dus ook kennelijk niet meer rustig. Je ziet het ook in Bahrein. De koning van Bahrein heeft ruim 2000 euro beloofd aan elk gezin. De protesten blijven doorgaan. Om het goed te maken. Om het goed te maken. Maar ja. Mag ik ja. ze vraag Meneer Van der Laar? Men, men, men heeft het allemaal over vrijheid. Je ziet ja. iedere keer mensen in beeld komen die roepen vrijheid. Ja, eigenlijk vrijheid, vrijheid. Mm -hmm. Wat verstaan ze daar nou onder vrijheid? Ja. Is dat een idee smordel? van? Hebben ze eigenlijk geen idee van wat het nou precies inhoudt. Kijk, je hebt natuurlijk in Egypte, daar, daar, daar hebben ze relatief iets meer idee. Daar heb je een, iets meer een, een, een systeem wat ook wel politieke partijen inhoudt. Er is zojuist uh, bericht gekomen dat men met, met uh, voorstellen komt voor grondwetswijziging. Uh, uh, dan meer ruimte voor politieke partijen. Maar daarin kun je dus iets voorstellen van oké, okay, we gaan richting een democratie, dan kun je kiezen. Dus dan heb je vertegenwoordiging. Andere uh, uh, landen, denk aan Libië. Heb je helemaal naast de machthebber? is er geen systeem. Er is niks. Dat moeten we helemaal uitvinden. Dat maar hebben ze dan bijvoorbeeld over. in de democratie in het Westen of deels, deels uh, en, en ook deels uh, is men nu bezig met burgercomités. Nou, en die vormen een soort lokale overheid. Frankrijk spreekt daar nu mee. Die heeft het al over de bevrijde gebieden. Uh, de Franse premier Fillon heeft vanmorgen gezegd: wij gaan daar een massale humanitaire actie op touw zetten. En de eerste Franse vliegtuigen zijn die kant op. In overleg met ja, deze mensen. Maar wat, wat vragen die ja. mensen die wij op straat zien dan? Dat, euh... Vooral economische hervormingen. Maar 2000 uh, euro is dus niet genoeg. Nee, dat is of niet dollar, genoeg. was het? Dat... Uh, ja, het was 2300 dollar, geloof ik. Ja. Uh, dat is niet genoeg. Er is zo'n grote werkloosheid. Er is zo'n zo gebrek aan perspectief. Er was wel een politiek gebrek aan perspectief. Je kon je mening, hey, je mening niet geven. Daar werd je voor opgepakt. Maar ook welke banen ging je doen? Ja. Deze, deze revolutie is begonnen met een hoogopgeleide, werkloze straatventer... die zichzelf in brand heeft ja. gestoken uit protest... tegen het feit dat hij met zijn prachtige diploma en goede cijfers... Nee, Geen geld dat die. is de kern van het probleem. Dat Even is nog een paar andere landen: Oman, Jemen, Bahrein, Marokko, Algerije, Jordanië. Welk ja. land heeft het meeste kans? Uh, Jemen. Uh, daar heeft de president uh, Saleh nu gezegd, Ali Saleh, van uh, er komt een regering van de nationale eenheid. Althans, uh, al dus hier meldt meld dat hij dat binnen 24 uur op hun zender bekend zal maken. De oppositie heeft al gezegd: daar gaan wij niet in zitten. Uh, hij gaat het toch waarschijnlijk doen. Jordanië? Uh, Jordanië, ja. Ook interessant, er is net afgelopen donderdag een boek verschenen van de koning van Jordanië, koning Abdullah de Tweede, Onze Laatste Kans heet het boek. Prachtig boek om te lezen. Hij geeft helemaal een beeld van uh, hoe hij uh, koning is geworden. Had helemaal niet op gerekend. Het is echt een militaire Zijn broer zou het worden? Hè? Zijn, uh, zijn oom zou het worden. Zijn de broer okay. van de vorige koning Hussein. Hij, hij is een van de meest hervormingsgezinde en meest westers georiënteerde uh, heersers in het Midden-Oosten. Hij heeft het ook niet zien aankomen. Mm. Maar, maar hij is, is wel bereid mee te bewegen. Hij is toch? absoluut bereid mee te werken. En hij doet ook allerlei initiatieven zelf. Maar hij heeft ook ontdekt dat het zo lastig is om het systeem te wijzigen. Hij gaat bijvoorbeeld in verschillende vermommingen eh, het land door... naar politiebureaus, ziekenhuizen, belastingkantoren... om als gewoon burger te ervaren wat, hoe, hoe de overheid de burgers helpt. Nou, dat deden ze dus niet. De bureaucratie hielp zichzelf vooral, en niet de burger. Nou, dat probeert hij om te vormen, maar je leest in zijn boek hoe verschrikkelijk lastig dat uh, is. Ik las zelfs een verhaal dat hij in een taxi was gestapt... en had gezegd die koning was een sukkel hè? en toen werd hij uh, heel boos op hem. Dat was zijn vader. Hij, oh, dat was zijn vader. Zijn okay. vader wilde weten hoe ze over hem dacht... en in die reed met een oude gele taxi door Amman heen... en pikte dan s'nachts allerlei uh, passagiers op. En, waarin, uh, op, en er zei hij op een gegeven moment ook mobbing. Okay. vermomming. Zei hij tegen een passagier van, nou, die koning vindt me niks... Waarop op de passagiers in mest trokken, zijn nog één opmerking, snij je strot af. Ja, precies. Dat ging bijna fout. Dat is fout. niet gebeurd. Goed, we gaan naar de dichter bij de dag vandaag. Daniel D. Daniel, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag luisteren naar jou. Oké. Okay. campagne Polonaise. Een carnavalskraker. Niet alleen ten zuiden van de grote riolen. Verbieden heeft geen zin, het gaat om het resultaat. Ik doe dus zeker mee door het hele land en vooruit... Ook de Arabische landen, met twee vliegtuigen in de no-fly-zone vol hulpgoederen en confetti. Hossen met de stewardessen, het zijn leuke mensen, maar het gaat om de inhoud. Een fluwele revolutie met een vreemde prins. We kijken even niet in het gat van de schatkist. Trap op, trap af, de feestvreugde blijft stijgen, gelijk de bezuinigingen, laten we daar... Geen doekjes omwinden, de verschillen zijn groter dan de politieke Polonaise lang is. Een Polonaise waar een zekere onrust heerst. Maar dat geeft niet. Het gaat om het resultaat. En we gaan weer verder langs de megastallen. Als u links kijkt, ziet u rechts niets. En als u tom tomraad pleegt, ziet u de bleke varkens in de kroeg. Maar dat geeft niet. Het gaat om het resultaat. Allaaf, er is niemand die buiten staat. Dank je wel, Daniel. Nou, Rob van der Laar volgens mij heeft die carnaval wel begrepen. Hè? Ik denk het wel. Hij mag komen. Hij, hij, mag, komen. Oh. hij mag komen, Daniel. <laughs> Goed, de, op de website www de dag. Nu staat het gedicht later vandaag. Ja, en Het is bijna tijd voor het nieuws van drie uur. En Daarna gaan we praten over uh, spanning op basisschool. De butten in het Groningse Borgercompagnie. De school moet eigenlijk sluiten, wegens te weinig leerlingen. Maar doet een beroep op minister van Bijsterveld om toch open te mogen blijven. En vandaag komt de minister zelf naar Borgercompagnie. Dank aan Rob van der Laar en Jan van Benten.